De vraag is nu of de politie zal ingrijpen. De Spaanse regering liet doorschemeren daartoe niet het bevel te geven. Volgens minister Rubalcaba van Binnenlandse Zaken... zal de politie de zaken in elk geval niet erger maken. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft de gevangenis verlaten. Hij zit nu onder huisarrest in een appartement in New York. De afgelopen avond kwam de Fransman op borgtocht vrij... nadat hij een miljoen dollar had betaald... plus een garantie had gegeven van 5 miljoen dollar. Zijn vrijlating liep uren vertraging op... doordat zijn beoogde verblijfsplaats in de chique Upper East Side van Manhattan was uitgelekt. Uiteindelijk kon hij terecht op een geheimadres in Lower Manhattan. strauss wordt continu bewaakt en mag het appartement alleen verlaten... om naar zijn advocaten, de rechtbank, de dokter of de kerk te gaan. De oud-IMF-topman wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in New York. Op 6 juni krijgt hij de officiële aanklacht te horen.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 ANWB Verkeersinformatie, er staan twee files, allebei door wegwerkzaamheden. A4 Amsterdam richting Delft, tussen Dorp en Leidsendam, 3 kilometer. En de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Driebergen en Maarsbergen, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Fascinerend hoor, dat wetenschappelijke onderzoek... waar we het drie kwartieren lang over gehad hebben met Bert Meijer. Nog leraar organische chemie. En ook macromoleculaire chemie. Dus dan bouw je mo moleculen. En dat betekent dat je zo'n beetje alles kan maken. Omdat je alle moleculen kunt maken. Ik vind dat ongelooflijk fascinerend. Dan, nou ja. en dat is allemaal chemie. Maar we zijn omringd met chemie, of je het nou weten wilt of niet. En morgen is het de dag van de chemie. Dus ga, gaat u daar iets mee doen? Is mijn vraag. Um, als, al is het maar uit belangstelling. of omdat u zelf midden in, die chemische, uh, in het chemische werk zit. Chemische industrie of wat dan ook. Chemisch onderzoek. Um, heeft u een fascinatie voor chemie, voor scheikunde? Heeft u ooit proefjes gedaan? Experimenten die mislukt zijn. of juist heel goed gelukt zijn? Nou, dat zijn, de, de moet er moeten toch ook tot de luisteraars van Casaluna. Mensen met een liefde voor chemie zijn, voor scheikunde. Zelfs in relatie met duurzaamheid kun je het brengen. Althans, dat deed bij mij. Allemaal vragen, allemaal thema's, allemaal onderwerpen. 0800, dat is het enige telefoonnummer dat u kunt bellen. 0800-1121. U kunt ook e-mailen natuurlijk naar kazaluna-ncrv.nl. Uh, en mee twitteren, dat is ook altijd gezellig. Goed, eens kijken of we een mooi chemisch tweede uur kunnen maken als ik beginnen met Roelie? Dag Roelie. Dag, met Roelie feeling Dag. Um, ik ben ook een absolute leek op het gebied ja. van scheikunde. Maar ik heb twee weken geleden dat boek uitgelezen van Primo Levi. En dat heet het Periodiek Systeem. Ja. En hij is een chemicus. En ik had eerst dat boek natuurlijk van hem gelezen over zijn verhaal over Auschwitz. He, ben, is dit een mens? Ja. Dus ik ging dit lezen... En ik was er zo ontzettend veel onder de indruk. Want hij heeft het allemaal over chemische processen. Maar hij heeft het ook over zijn eigen verhaal. En over al die elementen, goud en tin en koper en ik weet wel niet al wat. En het laatste element wat hij dan beschrijft is koolstof. Waar uw gast het ook over had, ja. dat het, het het belangrijkste element was. Voor de organische chemie, ja. Ja, dat is het leven eigenlijk. Hè? Het, de ja. de leven, het levenselement. Ja. En hoe hij dat beschrijft, nou, het is zo ongelooflijk. En daarin zegt hij: um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, iemand die nu in de toekomst, hij heeft het in 1975 geschreven, die in de toekomst één atoom koolstof zou kunnen uh, ontwikkelen, dat is de nieuwe Pilaarheilige. Hmm. En wat lees ik over die André Gain, die dus ja, ja. die toch van dat grafeen heeft gemaakt? Ja. En die heeft één atoom koolstof. Dat is één atoom koolstof gemaakt. En ik denk alles, alles klopt in elkaar. Het is, het is werkelijk fascinerend. En ik begrijp er dus helemaal niks van. Want ik ben geen beta persoon. Nee, Maar je begrijpt er wel iets van. Want je bent aangeraakt. In ik ieder ben geval ontzettend door, door, aangeraakt. Door die... ik, denk, ik snap het niet, maar ik weet wel waar het over gaat. Jij ja, klinkt een beetje arrogant. Nee, maar... maar ik snap het nu niet. Hoe kan je het nou snappen? Niet snappen, maar wel weten waar het over gaat. Leg me dat toch uit. Kijk dat? Um, nou, als ik, ik zo'n moleculaire formule voor me zie... Ja. van vroeger op school, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Hè? Dat vond ik dan wel leuk. Nou ja, dat, dat zal wel. Maar wat, wat die meneer Meijer, die professor Meijer, allemaal vertelt... nou, ik hang aan zijn lippen. Ja. Ik kan het niet eens reproduceren. Maar ik denk, ja, daar gaat het om. Hm. Want waar jij zo bang voor was, was die, uh, die levenscel, laat ik zeggen. Ja. Maar ik denk dan... Uh, zo van, ja, maar dan maak je het leven. Ik denk, nee, maar dat, dat is het al. Dat ja. is het al. En daarom kan hij het dus chemisch... Allemaal... Ja. Dus, um... Dat heb je gelijk in. Volgens mij zie je dat goed in dit geval, ja. Ja, nou, maar kijk, ik, ik kan het niet goed uitleggen. Want om, ik ben geen beta, ik ben geen scheikundige. Nee, maar dat is het probleem natuurlijk van dit soort ongelooflijk gespecialiseerd en verfijnd onderzoek. Dat, dat kan bijna niemand nog uitleggen. Laat staan dat jij en ik het kunnen navertellen. Dat, dat, dat daar hebben wij... Werkelijk de kennis niet voor. Nee, maar toch moet je dat boek lezen van het Periodisch ja. Systeem. En dan denk je van. Nou, ik kan dat allemaal niet, wat die, wat die chemici kunnen. Maar je krijgt wel een soort inzicht van. Oh ja, natuurlijk zit het zo in elkaar. Nou ja. Ja. Ja. Um, um, ja. Waarom lees je Primo Levi? Dat is een, een Joods, uh, Joodse scheikundige die in Auschwitz heeft gezeten. Het heeft overleefd, maar een aantal jaren later, nadat hij prachtige boeken had geschreven, zelfmoord heeft gepleegd. Nou ja, waarom uh, ik hem lees? Ik hoorde Robert Dijk graag over dat boek, het periodiek systeem. Ja. Want die, uh, die, Robert die, Dijkgraaf is ook een, een zeer hoogstaande uh, uh, wetenschapper fysicus, in Nederland. Ja, ja fysicus. En die sla ik ook heel hoog aan. Ja. Dus, uh, Laat ik zeggen, een soort held vind ik die man. Hè? Ja. Ook hoe, hoe hij het overbrengt naar het grote publiek, ja. zijn gespecialiseerde kennis. Ja. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja, je zou bijna onderzoeker willen worden, hè? Ja. Nou, dat, dat vind ik zo fascinerend. Ja. Het is ongelooflijk. Dus je gaat dan Primo Levi lezen, omdat, omdat Robert ik, Dijkgraaf... Ja, Robert Dijkgraaf, die, die zei... Ik weet niet of ze nou hem vroegen, als u naar een onbe, onbewoond eiland gaat... welk boekje moet je meenemen? Zo'n ja. zo soort vraag, herinner ik me, zoiets. Ja. Toen zei hij het periodiek systeem, ik denk, van Primo Levi. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik, ik kan het zelf niet meer lezen in druk. Dus ik, ik heb onmiddellijk de blindenbibliotheek opgebeld. Ja. En daar hadden ze het. Ja, nou, ja geweldig. En binnen drie dagen had ik het in huis. ik ben het onmiddellijk gaan lezen. Dat is een fantastische schrijver. Maar in, ga, ga, is het dan gewoon puur scheikunde? Wat nee, hij nee, want hij, hij, hij, hij zegt ook aan het eind van... U dacht misschien dat dit een boek was over scheikunde. Dat, dat is het ook wel. Maar ja. het is eigenlijk een roman. Het zijn, en bij ieder element heeft hij dan... Dat vertelt hij daarover, wat hij daarmee doet, proeven ja. en weet ik veel. Um, maar hij vertelt ook een verhaal met wie hij werkt, hoe die denkt. Nee, ja. hij denkt. Uh, uh, ik weet niet welk element dat nou precies is, dat is het hoofdstuk voor die koolstof, wat ja. het echt schitterend is. Maar dan gaat het erover dat hij in de oorlog, uh, werkt hij daar bij Auschwitz uh, in de chemische fabriek van IG Farben met een meneer Muller. En op een of andere manier komt hij, krijgt hij een brief van een Müller, die over hem had gehoord. Maar die wist niet dat die Primo Levi voor hem werkte in Auschwitz. En dan krijgen ze een soort correspondentie. Die Müller wil hem dan toch zien. Hij heeft er zelf niet zoveel zin in, Levi. En op het moment dat ze een afspraak hebben, gaat die Müller dood. Hm. En, en het wordt... Het, het gaat over wat is het vergeving, verzoening, of wat dan ook. Ja, ja. En, ja nou ja, je hebt dat meer boeken van hem gelezen waarschijnlijk ook. Ja. Dan weet je hoe, ja. hoe ja. diep die denkt. En, maar hoe diep die ook, ook in, de, in de moleculaire wereld denkt. Dat, dat vind ik dus mooi. Want daar zitten dus ken ik allemaal aanleidingen om over het leven te schrijven, of beelden te vinden om over het leven te schrijven. Of gewoon precies wat er in die chemie allemaal gebeurt. Om er, ja. als als een aspect van leven. Ja, nou, dat is, dat is dus. Ja, wij, ik, misschien heb ik zelf met andere mensen wel eens de neiging... om wat wat chemisch is tegenover het leven te zetten. Als iets wat a, vijandig is aan het leven. Maar jij zegt Primo Levi schrijft erover als, als juist iets wat deel uitmaakt van het leven. Ja, het, het is, is het leven. Het, leven. Ja, het is maar, er. En dat, en dat in de context van Auschwitz, um, he, die, die, ja. die, die, die gruwelijke vernietiging... Ja. heeft dat wel ja. maar meer. Het, het... Kracht. Laat ik zeggen, het boek gaat niet over zijn leven. In, wel, nee, de... Er komen wel dingen in voor, ja. maar het is niet dat boek van uh, Is dit een mens? Nee, hè? Het dat, gaat echt over zijn ervaring in het Over kamp, ja. echt, dat, dat ja, fantastisch geschreven, maar dat was, oh. Maar het is zo, ik kan het je zo aanraden ja, nou, om het ja, te ja, lezen. Ik heb het, ik heb het volgens mij, weet je, zal, ik zal je bekennen dat ik het in de kast heb staan thuis. Ja. En dat is een van de weinige boeken van Primo Leven die ik nog niet heb gelezen. Maar nou. dat ga ik nu wel doen. Ja, dat zal ik zeker doen. <laughs> ja, nee, dat ja dat... begin eraan. Ja, dat morgen. Je ja. <laughs> nee. ja, doet het. Nee, nee, dat is goed. Heb jij... Heb als je... Ja, goed. Nee. Roelie, dank je wel. Ja, geen dank. Erg leuk. Dag. En een goede nacht nog. Ja, dag. zelfde dag. dag. Uh, nou, dit zijn natuurlijk hartstikke leuke bijdragen. 0800-1121 is het gratis telefoon van Kazaluna. Loek. Ja, goede oh. avond. Hallo. Nee, ik ben vroeger scheikundeleraar leraar geweest. Echt waar? Ja, hoe, hoe was dat? Oh, dat was vrouwelijk. <laughs> ja. Vooral de eerste les, dan begon je met rotte eierenproef, de HTWS-proef. Ja. Toen water tonen wat het verschil was tussen natuur en scheikunde. Ja. Nou ja, daar zei ze. Hij is weer bezig. Wat is het ja, verschil tussen was... natuur en scheikunde? Nou, bij, de, bij de natuurkunde verandert er niks aan de stoffen. Ja. Ik bedoel, de je temperatuurveranderingen, dat ja. soort zaken ja. bewegingen. Ja. En bij uh, scheikunde veranderingen natuurlijk in essentie de stoffen. Ja. Ja, als je dus ijzeroxide en dus, uh, zwavelzuur en een beetje zoutzuur erbij... Ik bedoel, als je dat inderdaad bij elkaar gooit, ik bedoel, dan krijg je dat rote gas. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een totaal andere eigenschap. Dat ruik je wel, ja. dan ijzeroxide en uh, zwavelzuur. Werkte ja. dat maar, altijd, Loek, als je daarmee begon? Die proef die werkte perfect. <laughs> Het was helemaal geen probleem. Dat is elk jaar weer een succes. <laughs> maar ik had op een gegeven moment een andere proef. Ik zou chloorgas maken. En dat moet je natuurlijk eigenlijk in de zuurkast doen. Ik bedoel, maar ja, zo'n zuurkast. dan kunnen de twee leerlingen kijken. En, uh, je kunt het moeilijk vijftien uh, keer halen als je dertig leerlingen hebt. Ik bedoel, dus ik dacht, nou, dat doe ik gewoon aan de toonbank. En uh, dacht voor de keurig uitgezocht. Zoveel voor dit, zoveel voor dat. Nou, dan kwam er inderdaad een sliertje gorgelig gasvrij. Nou, prima. Nou, ja, Overigens, wat is chloorgas? Ja. Het klinkt als explosief en gevaarlijk, maar? Uh, nou, explosief is dieper wel. Ja, Nou, dat bedoel je ik dan. Dat het dorp bij uitboorden. Ja. Oh, dus dat gezellig. moet hij wel met enige voorzichtigheid doen. Ja. Ja. Jij stond dus... al lekker te prutsen op die toonbank in de klas, dat met mooi dit... uitgezocht. <laughs> precies. Het is dus alleen, ja, de volgende dag was de temperatuur kennelijk toch iets hoger. Dus het effect was verbluffend. Nou, dan was het, was het een eenvoudige oplossing. De Grieken zag een enorme goede gloorgasvol, ging de lucht in. Maar ja, ik bedoel, de leerlingen hebben verder geen gevaar gelopen. Want jij heeft meedig tegen die leerlingen te roepen, wegwezen. Toen is er het raam op en toen was het probleem opgelost. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Je had op st stand te peden ontslagen moeten worden, denk ik, als scheikunde. Uh, toch? Misschien wel, maar ja, mijn baas die snapte geen scheikunde, dus dat scheelde weer. Nee. Nee, die snapte het pas als dertig leerlingen op de grond liggen. <laughs> ja, precies, dat is meetbaar. Ja, precies. Ja belangrijk is ja. <laughs> en op school ook trouwens maar so. in ieder geval de leerlingen weten waarschijnlijk nou nog hoe ze glorgas moeten maken ja. en ik weet het niet meer <laughs> nee weet je het niet meer nee god dat is 30 jaar geleden dat ik, dat, uh, dat ik in dat vak zat. Waarom ben je daarmee gestopt in die tijd? Nou, dat was gewoon een bijvak. Ik ben ja. eigenlijk uh, wiskundige van huis uit. Uh, econoom, ik bedoel, dus dat soort vakken ben ik eigenlijk verder gegaan. Maar ja, dan kwamen een paar scheikundelessen vrij. Dus oh, ja. dan ga je aan de bak. Nou ja, dan, uh, dan, ga, je <lacht> dan, dan ga je het gewoon doen. doen. Ja. <lacht> snap, snap jij, um, zeg maar, de, de, de, de, beetje de, het aantal studenten dat zich aanmeldt voor nou, bijvoorbeeld scheikunde... Dat wordt minder. Ja, de... Dat wordt minder, ja. Ja, ja. Snap jij dat? Vind je dat terecht? Ja, of, hoe, hoe het, moet je ik dat... snap het wel een beetje. Het is natuurlijk zo, het is gewoon een relatief zware studie... Ja. ik bedoel, het is natuurlijk, je kan er goed salaris mee verdienen, ja. maar de baden liggen ook weer niet voor het opscheppen. Kijk, en als jij natuurlijk in de economie of zoiets gaat, ik bedoel, daar valt altijd wel werk in te vinden. Ja. En met een beetje handigheid, ik bedoel, valt er inderdaad een behoorlijke stuiver in te verdienen. Ja. ja, dat trekt de mensen toch aan. Ik denk dat dat toch een van de oorzaken is, dat het een zware studie is. En ja, ja dat het, wat kan je ermee verdienen? En, heb je de kans om er veel beter te verdienen. Die is natuurlijk vrij klein. Nou ja, Maar als ik, als ik Bert Meijer hoor, hoogleraar, die een die toekomstperspectief schetst... van dat het gewoon bittere noodzaak is in termen van duurzaamheid... willen wij met z'n allen, met z'n 10 miljard straks over 50 jaar overleven op deze aardbol... dan, dan moet er juist heel erg veel chemisch onderzoek worden gedaan. En, uh, en dat dan... moet ook. Dat Denk, ook je moet dat, dat, ja? Denk je dat dat ook zo is? Ja. Ik bedoel, kijk, de noodzaak is er wel. Alleen, ja, waar halen we het geld vandaan om dat onderzoek te verrichten? Ja. Dan moeten we toch met deze regering moet dat ook zien. Ja. En ik, ik heb zo een vragen of deze regering dat wel ziet. Kijk, die, uh, die regering op dit moment op de zeer korte termijn. En ik bedoel, ja, die duurzaamheid, wat inderdaad over 50 jaar een rol gaat spelen. Ik bedoel, ook met de energievoorziening en dergelijke. Ja. Ik bedoel, ja, dan, dan denken ze, nou, dat komt wel. Ja. Dus het, het loopt op dit moment niet om te zeggen... ik ga scheikunde studeren om, om, om een goede baan te krijgen. Ja, misschien is het dan weer een kwestie van gewoon vijf jaar wachten... en dan ja. snapt iedereen dat het wel ontzettend belangrijk is. En misschien die is dan het, is het imago die ook wel weer van jouwe, de scheikunde weer veranderd. Die had zit erin, ik bedoel. Maar het blijft natuurlijk een zware studie. Ja, okay. En daar moet je zin in hebben. Ja. Je had gelukkig een andere studie gedaan. <lacht> Kijk, zo is dat. Nou ja. Er is die chloorgas door het raam weer verdwenen. Dat, dat, dat, die is kan je het, het raam verdwenen, ja. de leerlingen waren foetsie. Ja. <laughs> geen schade van allemaal. En ze wisten hoe ze chloorgas moesten maken. Ja. Dat zijn ze nooit meer vergeten. Nee, het is een hele nuttige les. Ja. Dankjewel in ieder geval. Goed. Dan. Mooi verhaal. En um, goeienacht nog. Ja? ja. Tja, ik snap er nooit iets van, van die proefjes. Ik vond het altijd ingewikkeld. En, uh, ja, het beslukte bij mij volgens mij ook altijd alles. Marleen, goeienacht. Hallo Marleen. Ja? Hallo, ja, daar ben je. Ja, daar ben ik. Hallo. Daar ben je ook. Uh, mijn leerlingentijd. Uh, ik genoot van de scheikunde lessen. Ja. En vooral als het natuurlijk naar rotte eieren ging ruiken. Dat ja. was, uh, en noemen. de ramen waren dicht. Mm. Ik geef me met een andere les. Geen stank. Maar een jongen had een grote stinkwind gelaten. En toen moest van de leraar het raam open, want dat was gevaarlijk voor de mensen. Ja. En we keken zo verbaasd dat toen het raam open moest. Ja. Ja. En ik had ook nog een, een handvol kwik uit een pot gehaald. Ik wist niet dat het giftig was. Hm. En dat gaf ik dan door aan de, aan de kinderen. Niet. En dat, dat, dat was zo verschitterend hoe dat uh, rolde en bolde. Ja. En ik heb een vraagje eigenlijk. Oh. Hè? Ik geloof niet in uh, homeopathische middeltjes en toestanden. Nee. En uh, een heleboel wetenschappers die kunnen ook niks vinden. Maar zitten er dan toch ook helemaal geen moleculen in, in van het geneesmiddel? Weet jij dat? Dat weet ik niet. Ik ja, op... Natuurlijk zitten er geneesmiddel uh, moleculen in. Ja, maar van dat geneesmiddel. Maar... Misschien zo verdund maar, inderdaad dat het niet werkzaam is... maar dat ze wel moleculen van het geneesmiddel vinden? Uh, dat snap ik geloof ik niet zo goed wat je nu vraagt. Nou, men zegt dat het placebo-effecten geeft, okay, hè, ja. die uh, druppeltjes. Ja. maar homeopathische middelen zijn toch uh, gebaseerd op natuurlijke stoffen... Ja, maar de wetenschappers zeggen dat het niet helpt. Oh ja, ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt van België: nee. dat ze een overdosis aan uh, homeopathische middelen namen. <laughs> Als truc. <Ja. laughs> en dat gebeurt natuurlijk. Dan helemaal niks. Nee. nee, maar dan ben ik wel benieuwd uh, naar de moleculen eigenlijk. Ja. Ja, dat, dat weet ik dus ook niet. Dan en... moet ze morgen... Het <laughs> ga mijn fantasie op te lopen. Oh ja. Als ze nou allemaal tegelijkertijd een grote dikke wind laat... <laughs> zou dat nou weer een gat in de overzonderlaag veroorzaken? <laughs> ja. ja, doe maar niet. Nee, hè? Gevaarlijk experiment, ja. Geef je ervoor. Want dan kunnen we de ramen van het universum niet openzetten. <laughs> nee. oké, okay, Lex. Fijn ja, ja, Marleen, goedenacht nog. Dank dag, je wel. dag. dag.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 Een Nigeriaanse singer-songwriter Asa. Een singeltje van haar tweede album. Dat heet uh, Beautiful Imperfection. Maar dit is het liedje Be My Man. Dat is uh, lekker en aangenaam. Het is acht minuten voor half twee. U luistert naar Radio 1. Dit is Kazeloenen van de NCFV. Over scheikunde. Ja, daar hebben we het niet zo vaak over, volgens mij. We hebben het heel vaak over duurzaamheid. En daar denk je dan vaak over in natuurlijke termen, toch? Groen en. De, de, daar, als, ik weet zeker dat u dat niet met, met scheikunde associeert. Nou, het hele betoog van Bert Meijer... die ik hoog acht als uh, internationale topwetenschapper... ging erover dat scheikunde en duurzaamheid met elkaar verbonden zijn. Dat vond ik nogal verrastijk. Nou, Mijn vraag aan u is... bijvoorbeeld morgen is het de dag van de chemie. En het is ook nog het jaar van de chemie. Dat is in het VN-verband. Uh, is, is er iemand die daar iets mee doet met die dag van de chemie? Gaat u iets doen? Gaat u de, organiseert u iets in dat verband? En Wat dan precies? En of gaat u kijken en iets meemaken? En wat verwacht u daarvan? En heeft u anderszins een fascinatie voor chemie? Wat houdt dat dan in? Of juist een huiver ervoor? Dat mag natuurlijk ook. Ik kan me voorstellen dat dat best morot... aan een soort fundamenteel wantrouwen. Wat die wetenschappers nou allemaal weer nou aan het uitzoeken zijn. Morrelen aan het leven... Dat zijn zo de onderwerpen. 0800-1121. U kunt bellen, tot twee uur althans. 0800-1121. En als u dat niet doet, dan draaien we muziek. In dit geval van Bluf. Zaterdag. Zo zien staan. Langzaam aan in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik. Zaterdag nu ben ik vrijer dan de rest. Ja, eerst nog even voetballen hè, morgenochtend. Dan moet het naar Naaldwijk een toernooitje met de F2. Dat wordt nog heel spannend om half negen weer op het veld daar. Afijn, maar dat is het. Zover is het nog lang niet. Uh, Daniel, goedenacht. Ja, goedenacht Lex. Hallo. Hi. Ja. Ja, we hebben het over chemie, hè? Ja. Ja, nou, daar wilde ik graag op reageren dat ik het heel goed vind dat er nou een dag van de chemie is en zelfs het jaar van de chemie. Ja. Waarom? omdat uh, Ja, ik vond, het super, ik vond het super interessant op school, het, het hele scheikundeverhaal. Ja. En, en, en, en dat vond ik leuk, experimenteren met stofjes en kijken wat er gebeurt als je dat bij dat gooit, et cetera. Ja. En uiteindelijk heb ik gekozen voor een baan die daar helemaal niets mee te maken heeft. <laughs> het klinkt alsof en je er altijd nog spijt van hebt. Nou, dat niet zozeer. Dat helemaal niet hoor. Maar uh, toen uh, uh, vorig jaar kon ik dankzij mijn werk toevallig een keer uh, in een laboratorium gaan kijken. Ja. En uh, toen kwam ik bij een, een laboratorium in, uh, in Rotterdam en daar uh, onderzochten ze allerlei dingen die te maken hebben met allergieën. Mm -hmm. En toen, uh, toen stond ik in het laboratorium en daar hadden ze dan al die flesjes en al die verschillende stoffen. En toen dacht ik, hé, hey, wat is het eigenlijk ontzettend leuk om, daar, om, ja, om, daar, om daarmee te spelen, zoals, dat dan, ja, zoals ik dat dan noem. Uh, voor, die, voor, die, voor die mensen die daar werken is het natuurlijk helemaal niet spelen, is het een hartstikke serieuze zaak. Maar... Volgens mij is chemie juist hartstikke leuk. En het lijkt me een fantastische industrie om in te werken. En ik, ik denk dat er veel meer mensen geëntthousiasmeerd moeten worden voor de chemie. Want ja. je kan er zo ontzettend veel leuke dingen mee doen. En niet alleen leuk, maar ook... Uh, ik, ik bedoel, uh, dat laboratorium waar ik dan was, daar onderzoeken ze dingen die dan te maken hebben met, met allergieën. En hoe je dan bepaalde medicijnen kunt ontwikkelen die uh, bijvoorbeeld hooikoorts tegen gaan. Ja. En, en dat vind ik interessant. En ik vind het leuk dat er nu eindelijk een keer aandacht voor is. Ja, dat is goed. Overigens, waarom, Daniel, ben jij dan niet... Uh, als je scheikunde op de middelbare school zo leuk vond, waarom ben je het dan niet gaan studeren? Nou, wat het was, ik was altijd heel goed in natuur- en scheikunde. Dat vond ik ook leuk. Maar wiskunde, dat lag mij dan weer totaal niet. Hm, dat kan ook En, niet, ja. en, en het probleem is, ja, het, het een gaat niet zonder het ander. Als je niet goed bent in wiskunde, dan kan je het ook niet echt maken in de chemie. Hm. En dat was voor mij dan een beetje het probleem. Want ik, ik, ik had wel graag bijvoorbeeld de natuurkunde ingewild... Maar ja, zonder, zonder die wiskunde als, als achtergrond en als steunpilaar lukt dat toch niet echt. Ja. Ja, en uiteindelijk heb ik een carrière gevonden die, uh, die veel beter bij mij past. Maar ja, toen wat... ik dan toch een keer in het laboratorium rond mocht lopen, toen ging het toch wel kriebelen. <laughs> ik dacht, dit is toch wel heel erg leuk ja. om mee bezig. te wat, zijn. wat ben je gaan doen? Ik ben uh, hetzelfde als jij gaan doen, radiopresentator. Oh, kijk, ja. Nee, <laughs> ja, maar dat is natuurlijk het allerleukste vak. Ja, dat, dat, is, dat... Ja, is een fantastisch vak. Waar doe jij dat dan? Op uh, Slam FM, de jongere zender van Nederland. Oh, wat leuk, wat leuk, wat ja. goed. Hey, en, en snap jij iets van de. Um, Want ik vond het wel. van de. de, uh, de ja, ik moet zeggen, bijna de onbewuste aversie. Die je kunt hebben tegen. die leeft in de samenleving tegen chemie. Hè? Chemische processen, chemische dingen. Het is ook in ons taalgebruik een beetje ingesleten. Snap je dat dan toch? Of, of vind je dat ook nou, vreemd? Dat snap ik eigenlijk totaal niet. Want het is toch. Uh, ik bedoel, ja. Het, het, ik kan me nog een, een anekdote herinneren. toen ik inderdaad nog op de middelbare school zat. Toen was er een leraar. en die, uh, en die wilde een bepaald experimentje doen. Uh, dat was met een, uh, een metaal. Ik zou even niet uit mijn hoofd weten hoe dat ook weer heet. Maar goed. Hij pakte dat stuk metaal en gooide dat in een, uh, in een maatbeker met water. En het begon eigenlijk al gelijk te roken. En hij trekt zo dat veiligheidsglas dicht. En toen is het eigenlijk het halve klaslokaal ontploft. En dat is me zo bijgebleven dat ik dacht. Ja, het is toch bizar dat je met twee, twee ogenschijnlijk onschuldige stofjes in één keer een hele explosie kunt veroorzaken. Ja, ja. En als je dan bijvoorbeeld naar programma's als Mythbusters zit te kijken bij Discovery Channel dan. Ja, dan denk je toch, ja, het is toch spannend van, ja. van niets iets maken. Dat is chemie volgens mij. En dat is de reden dat ik het zo leuk vind dat er nu okay. eigenlijk een dag van de chemie is. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke ga je, ga je nog iets doen ook? Want je kan morgen overal terecht, hè? Die... Nou, is er bij Nemo toevallig ook iets? Want als ik dan denk aan chemie, dan denk ik gelijk aan, uh, aan Nemo in het, Amsterdam. Het Wetenschapsmuseum in Amsterdam. Ja. Is dat, is maar dat... ik, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet weten of ze iets doen met de dag nee, van de chemie. weet ik ook niet. Nou, dat gaan we eens even opzoeken. Dat is goed, goede Ja, tip. ik ga het zeker even opzoeken. En ja. als er iets is, dan, dan ga ik ga er zeker kijken, even ja, kijken. Want ik wist die... het helemaal niet en ik zat naar radio 1 te luisteren. En ik hoor in één keer dag van de chemie. Ik denk, ja. daar moet ik iets mee doen. Heel goed. Nou, eh, erg leuk dat je even reageerde. En uh, goede nacht. Wel, wel thuis dan, zo meteen. Ja, dankjewel. Ik ben inderdaad onderweg naar huis. En uh, Lex, jij nog een hele fijne Hé, hey, dankjewel. Dag. Hoi. Hoi. Um, nul, ik noem het, hebben we het nog een keer. 0800-1121. Uh, meneer De Jong, goeienacht. Hoi. Hallo. Zaterdag zag ik het weekend dat in het water lag. Prachtige rijmalarij. ja uh, Wat hij net vertelde de vorige... dat levensgevaarlijk spullen zit Ja, soms. Als je het een weet, stukje metaal. Als onoordeelkundig mee omgaat. Maar... Ja, precies. Levensgevaarlijk. Hm. De E-nummers in de... Eh, nog iets, twee dingen. De E-nummers in uh, voedingsmiddelen... Ja. ...vindt gevaarlijke toestanden. Vertel eens wat dat, wat dat precies zijn en waarom vind je het zo gevaarlijk? Dat zijn chemische toevoegingen om uh, dingen te imiteren, kleurstoffen. Hm. In kaas bijvoorbeeld zit een kleurstof. Anatto is een natuurlijke kleurstof, dat, is, dat kan geen kwaad. Maar E160A, E160B en ik dacht ook E170... Die maken die kaars wat geler. Hmm. Maar kleurstoffen daarvan is de verdenking vrij groot. Dat kinderen daarvan ADHD en uh, hmm. agressieve buien krijgen. Hmm. En die uh, Red Bull drank en zo. Dus, hmm. dus dat maar is even een chemische toevoeging. Je zegt, je zegt uh, um, dat is de, de, die verdenking bestaat en de kans ja. is vrij groot. Maar dat weten ja. we dan dus niet zeker. En wol, de eigenschappen van wol... Ja. kan chemie niet evenaren. Hmm. En ook niet van, van de uh, rombo, margarine wordt nooit roomboter. Nee, dat smaakt ook sowieso anders. <laughs> ja, precies. Maar jij bent, Volgens... jij bent erg tegen chemie. Ja, ja, ja. ja. In alle opzichten. Ten tweede, bacteriologische wapens. Ja. Bacteriologische oorlogsvoering. Ik heb geleerd in dienst, daar worden ziektes kunnen opgewekt worden die chemisch zijn waar tegen het lichaam geen uh, afweerstoffen kan oh. vormen. En daar is aids uit voortgekomen. Oh. Ik heb het door twee mensen die met cameraploegen kwamen vanuit Oeganda... met twee vingers omhoog horen verklaren... Jelle, dit is de waarheid. Oh. Het is door de CIA... ...ontstaan door bacteriologische wapens te ontwerpen. Proefneming hebben ze mogen doen in het land van Idi Amin. En twee jaar naderhand, ik had het aan mijn moeder verteld... ...toen zei ze, wat jij twee jaar geleden zei, is gisteren op televisie gezegd... ...en daarna is het onder stoel naar banken gestoken... ...want dat gaat, ik weet niet hoeveel claims kosten, als dat dus uh, toegegeven wordt... Okay. Want toen had Rusland ook toegegeven dat ze bezig waren geweest met bacteriologische wapens. Ja. Kijk, met die... Gorbachev, de glasnost de en perestrojka. Maar is, die theorie is, is dus nooit bewezen? Of, of, uh... Nou, uh, daar werd gezegd, uh, dit is echt de waarheid, hoor. Ja, ja. ja. Ik heb nu en... net geleerd om te, te twijfelen. Ja, maar bij twijfel niet inhalen. <laughs> Toch? Nee. Nee, precies. Nee, precies. Dat doe ik dus ook niet. Uh, maar goed, dat is de andere kant hè, van het gebruik van chemie. Het is proberen natuurlijke eigenschappen te kopiëren. En ja, de natuur is toch knapper als mens. Maar wij zijn, wij zijn omgeven met chemie. Je gebruik, jij gebruikt ook voortdurend... Ik probeer zoveel oh, nee. zo mogelijk te vermijden. Wat noemen ze wat... Ja, ik bedoel, waar je op zit, uh, waar je naar kijkt, waar je mee ja, omringt. Maar voedingsmiddelen, oh, levensmiddelen. Voed ja, okay. ja. Wat ja. je inademt, wat je binnenkrijgt, dat is het ja. gevaar. Ja. Of iets van plastic. Maar wat volgens mij toch uit olie bereidt. En olie is geen chemisch product, dat komt uit de aarde. Ja, maar wat ze met die olie dan weer doen. Ja, daar wel. rommelen ze mee. Ja, nou, oh, daar, daar, daar maken en, ze gebruik van. En de olie. Is dus aangemaakt door de grote hitte in de aarde mm. en de natuurlijke producten. Steenkool, wat later tot olie gepest wordt, dus eerst uh, humus, veen, turf, bruinkool. Mm. Kool. Maar het is een continu proces en ik geloof er niet in dat dit, dat dit eindig is, bijna oneindig. Mm. Want het blijft doorgaan en zolang er vulkaanuitbarstingen zijn... is dat het bewijs dat er nog zoveel energie in de aarde zit... dat die dat nog best wil leveren. Goed zo. En wordt het gewoon kwijt. Oké. Okay. Nou, dan ben jij in ieder geval een optimistisch mens en dat is heel prettig. Ik dank je wel. Oké, okay, gooi. Ja, en goeienacht nog. Dag. Tineke. Hallo. Een liefhebber van scheikunde? Uh, uh, nou, uh, wel geïnteresseerd, maar... Ja. Uh, al heel lang geleden afgehaakt, want ik wilde naar het gymnasium. Oh. En ik moest naar de middelbare meisjeschool van mijn ouders en van de rector. Oh. En je en kon wel de... naar het gymnasium? Nou, ik vond van wel, ja. Ja, maar had je ook goede cijfers? Ja, maar niet voor wiskunde en zo. Oh, ja. En, nou ja, een, een, de, de, jij gant heel erg, zeg. Ja, dat is een onhebbelijkheid van mij. Dat is vervelend van jou. <laughs> Maar goed, um... nee, maar daar kan ik even ja, niks aan doen. Want dat is, dat... Nee, heb je je radio nog aanstaan of niet? Nee, helemaal. Oh, nee, nee, dat, dat soms, soms zit er opeens op die lijn en dat, dan kijken we altijd naar elkaar. Van, ja, kunnen we echt, want we doen niet, we zitten niet aan die knoppen. Nou, laten we het er niet over hebben. Ja, dat is beter. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus um, ik ging naar de MMS. En, um, nou, toen hadden we ook nog exacte vakken. En toen heb ik uit protest, omdat ik op de MMS zat, altijd gewoon gespiekt. Nooit iets uit mijn hoofd geleerd. <laughs> Het is echt een hele rare vorm van wraak natuurlijk, hè? Ja, misschien wel. Maar ook bij scheikunde. Maar je hield wel van scheikunde, of niet? Nou ja, ik vond die, die profjes wel spannend. En uh, ja. als ik nu ook lees... Uh, ...van gisteren over de gifrand in Popal. Ja. Is wel een heel groot ding, scheikunde. Ja. Ik wil zeggen, olie is natuurlijk. Maar, dat is ook wel zo, maar wij doen er allemaal dingen. Ja. Teken. Maar het zijn dan nog steeds natuurlijke stoffen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar goed, vier dagen in de week, dan ben ik uh, thuis. Ja. Voor etenstijd ben ik toch bezig met chemie, want ik moet eten koken of ik wil ja. eten koken. Ja, dat is ook allemaal chemie. Ja, dacht ik. <laughs> ja, vind ik wel een goeie. <laughs> ja, ja zo... nou, daarom dacht ik, breng maar even in. Iets wat heel uh, praktisch een is. Ja. Van kijken. Ja, heel goed. Ja, en daar geniet je ook van. Ja, en soms weet ik het zo te manoeuvreren dat iemand anders meehoudt om te eten koken. Dat is ook... snelle bak en braden en snijden, alles tegelijk. Heel verstandig, vind ik wel een geestige natuurlijk. Omdat er toch zo'n enorme galm op zit, gaan we dit niet te lang laten te door. Ik vind het wel, ik vond het leuk, dank je. Alsjeblieft. En een nacht nog. Dag. Dag Koen. Ja, dag. Je bent een echte scheikundige. Ik ben een echte scheikundige, ja. Ah, wat goed. Uh, nou, nou, dat valt wel mee. Je kiest op een gegeven moment iets. En, uh, uh, onder andere door een enthousiaste uh, leraar scheikunde. Ah. Maar ik heb samen ook gestudeerd met, uh, met Bert. Oh, Bert Meijer, dus, uh, ja. ja. Zo. Hij was een paar jaar voor mij, maar ik heb samen met hem op een laboratoriumzaal gestaan. Ja, dat, dat is dan toch wel spectaculair, of niet? Ben je, ben je net zo goed als hij als Bert is? Nee, nee nou, hij is een echte scheikundige gebleven. Ik ben uh, in het milieu uh, gedoken. Ah. En uh, wat me opvalt is uh, dat er zoveel gedacht wordt over uh, scheikunde... als iets maken uit stofjes. Ja. En uh, dat, dat, uh, dat scheikunde veel meer is. Hè? Alles om je heen is scheikunde. Ja. Zelfs een boom is uh, scheikunde. Ja. Want die, uh, de, de, de essentie dat een van de vorige gesprekte leraren... Ja. die zei van ja, het, is, uh, het veranderingsproces, dat is scheikunde. Ja. En het is... Uh, um, ja, om je, om je heen uh, is ook zo heel veel. En de gisterse stoffen zijn vaak uh, de natuurlijke stoffen. Ja. Tenminste, dat vindt men dan uh, natuurlijk. Maar een, een plant bijvoorbeeld of een paddenstoel... Die heeft stoffen in zich, moleculen, die uh, heel giftig zijn. En dat zijn, het zijn dus lang niet altijd de gemaakte chemische stoffen die uh, giftig zijn. Nee, dat is, dat is, we zijn een beetje geneigd in de... Laat ik het dan maar de volksmond noemen. En dat is Een beetje een, een, ja, een gemakkelijke manier van denken... om scheikunde tegenover natuur te zetten. Of natuur... Ja. Dat, dat, dat, dat zie jij ook, of ben ik nou de... Nou, uh, mensen zijn uh, bang voor alles wat in fabrieken en uit fabrieken komt... Ja. En uh, uh, daar, daar maak ik me dan uh, problemen van. Uh, terwijl uh, ze uh, met het grootste gemak allerlei giftige dingen... Uh, wel om zich heen hebben die uh, natuurlijk zijn. Ja, dat relativeert het ook alweer. Zeg, jij bent als scheikundige bezig met milieu? Ja, ik uh, werk uh, als milieukundige in een uh, grote milieudienst in, uh, in Rotterdam. En als milieukundige, dan ben je van scheikundige... Milieukundige geworden? of ja, dat is helemaal niet zo vreemd, hoor. Nee. nee en, uh, als milieukundige, ja, toevallig moet ik nou mijn dochter uh, verwelkomen, want ik zat op haar te wachten dat oh. die terugkwam van de werkweek. Maar. Zo laat? Kwart voor twee ja, in de nacht? Ja, ja, oh. ja uit Londen. Oh, <laughs> nee. ja. maar heeft het naar nou de zin maar, gehad? Uh, uh, nou, zo te zien wel, ja. <laughs> <laughs> dat is toch maar, Ja, goed. Leuk. Maar nee, nee. Milieukunde is een van de, de, de vakgebieden waar uh, scheikunde heel belangrijk is. Je moet dat weten van de processen in de lucht. Ja. En, en je moet uh, weten wat je daaraan kunt doen. Uh, ja. Hoe het ontstaat uh, als het uh, afval is. Uh, of je het uh, kunt verwerken. Dus uh, ja. dat is... Uh, een van de hoofdvakken van, van de milieukunde. Precies. Dus, dus je zit als scheikundige niet, niet altijd de hele dag in het laboratorium... om wel ge geheimzinnige proefjes te doen? Nou, ik durf wel te zeggen dat de meeste scheikundigen... niet de hele ja. dag in het laboratorium zitten. Nee. Maar, en vind jij dat het vak dus ook ten onrechte wordt ondergewaardeerd... en dat er dus veel meer mensen zich daar wel in zouden moeten verdiepen? Ja, zeker mensen ook die uh, niet zo goed zijn in wiskunde. Want dat heb ik een paar keer horen zeggen. Ja. Uh, je moet wel... Uh, een klein beetje verstand hebben van wiskunde, maar je hoeft er niet heel goed in te zijn. Oh. Ik ben zelf bijvoorbeeld met eindexamen vijf uh, scheikunde gaan studeren. en Dat was geen enkel probleem. Me, me zei... Als je helemaal geïnteresseerd bent in, in, uh, in de veranderingsprocessen om je heen. Uh, mm. En uh, uh, dat je daar ook iets uh, wel voor wil doen. Het is wel een zwaar vak. Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja. Wat maakt het zo zwaar? Nou, dat je lange dagen maakt, heel veel vakken uh, hebt. Uh, kijk, als je heel veel uit een, uh, uit een boek kunt leren, zoals uh, rechtenstudenten, dan heb je veel meer de, de tijd in eigen hand. Uh, bij schrijfkunde moet je gewoon van half negen tot zes uh, tot uh, op de faculteit zijn. Ja, hard werken. Ja. Hard werken. Ga, uh... Maar uh, het geeft hele leuke mogelijkheden en heel veel kansen. En niet maar een paar, uh, paar werkkansen ergens ja. zo in een laboratorium, want je hebt uh, veel meer dan alleen. En om even een voorbeeld te geven, wat scheikundigen gedaan hebben in het begin 80 jaren, was het uitvinden van de LCD, de liquid crystals. En ja, nu heeft, uh, we hebben we een heleboel mensen, liquid, of bijna iedereen heeft wel een LCD-schermpje ja. ergens. Is ja. Dus ook scheikunde. En dat, uh, ja, dat is heel, heel erg scheikunde. En dat... Uh, heeft heel, uh, dat heeft geleid tot uh, uh, energiereductie. Uh, Want uh, uh, voorheen uh, werd dat met allemaal met lampjes uh, gedaan. En, uh, ja. en nu met LCD's. Ja. En dat uh, heeft een lager energiegebruik. Ja, behalve als je dan schermen gaat maken van. 7 uh, meter. Uh, <lacht> 1 bij 2 meter. <lacht> ja, wat uh, mensen dan pomp <lacht> gaan doen, natuurlijk. Ja. Uh, want dan kost het wel weer. Maar ja. de scheikundigen hebben ook heel veel goed gedaan voor de duurzaamheid van de, ja. de aarde. Ja. Dat onderstreept het verhaal van Bert Meijer. Ja. Ja. Ja. Heeft, heeft jouw dochter uh, uh, Koen talent voor scheikunde? Nee, nee absoluut niet. Oh. Maar, ja. Tenminste, mijn oudste dochter niet. Mijn jongste dochter, daar, uh, daar verwacht ik iets meer van. Goed. Ja, precies. Dus een leukere dochter. Uh, nee, absoluut. Uh, even leuk. Iedereen zijn eigen talenten. <laughs> juist niet jouw dus navolgen, dat... Uh... <laughs> ja, snap ik. Hey, ga je dokter, dochter begroeten. Erg leuk dat je even aan de telefoon was. Dank je wel. Heel goed. Bedankt. Nee, succes. succes. Dag. Hai. Zo zie je maar, zo komen er ook wel weer goede kanttekeningen bij. Ben, goeienacht. Dag Rex met uh, Ben. Hai. Hai. Zo, ik heb uh, ja, in zoverre verhaal, maar... Het is uh, wel leuk. Ik ga morgen dus naar het bedrijf toe... waar ik eigenlijk begonnen ben te werken. In het kader van de dag van de chemie? In het kader van de dag van de chemie, ja. oh, Wat is dat voor bedrijf? Dat is uh, een bedrijf in uh, dallas -Sale. Dat is tegenwoordig Dow. Hmm. En dat was vroeger uh, Upjohn Polymer. Ja. En Upjohn is ook bekend van uh, de farmaceutische uh, producten die ze maken. Hmm. En dat bedrijf dit, uh, be maakt, uh, zeg maar, isocyanaten. En uh, dat is eigenlijk een grondstof om... Met name ook isolatieschuimen te maken. En isolatieschuimen die zijn natuurlijk goed voor het uh, behoud van warmte. Ja. dat warmte niet verloren gaat of kou niet ver, uh, vernietigd wordt. Ja, dus dat gebruik je bij de isolatie van huizen, neem ik aan. Precies, ja. Het ja. is ook heel maar, nuttig. Ook, heel nuttig product. Ja, een Heel nuttig product. En uh, dat, uh, ja, dus ik ben dus inderdaad uh, ook uh, in de jonge jaren uh, begonnen met buskruid. En uh, ja, dat leidde wel eens tot uh, kleine proefjes en zo. Kleine bommetjes ook. En bommetjes, ja. Maar het, is, het bijzondere is eigenlijk van, uh, als ik achterom kijk uh, waar ik dus mee bezig geweest ben, dan is dat nogal breed. Mm. En met name dus dat je ziet van uh, dat je uh, ja, vanuit een scheikunde belangstelling uh, ook scheikunde gaat studeren. Dan met name chemische technologie. Mm. En uh, ja, dit is, dit is op zich een vrij abstract vak, zullen we dan. Omdat uh, ja, je moet je een heleboel dingen voorstellen. Je kunt met proefjes pas dingen bewijzen. Maar uiteindelijk uh, komt het erop neer dat je, ja, je moet snappen dus hoe het in elkaar zit. Op, ja, op... En mij, mij trok vooral dus de techniek aan. Dus ik ben toen uh, chemische technologie gaan doen. En wat, wat voor en... dingen maak je dan of, of bestudeer je dan? Want... Nou, dan bestudeer je met name uh, hoe je dus uh, zeg maar op een slimme manier... en zo energie technisch mogelijk zeg maar, producten kunt maken. Ja. En bijvoorbeeld bij die uh, iso dan. Uh, Nee. Ga je bijvoorbeeld uh, een klein stofje toevoegen aan hetzelfde materiaal. Dat is dan vloeibaar. En dat blijft dan ook vloeibaar. Terwijl het normale product... Hè, we, er werd net gesproken over kristallisatie. Het LCD-scherm. Ja. Maar in dit geval blijft dat spul dan vloeibaar. Ja. Terwijl normaal is het product bij uh, 25 graden al vast. Ja. Of bij 30 graden eigenlijk al vast. Dus daar kun je dus heel leuke dingen mee doen. Ja. Maar uiteindelijk als je dan... Kijkt waar je dus uh, waar, waar de chemie zich vooral dus op richt, is uh, ja natuurlijk op een slimme manier producten maken die goed zijn voor de mensen. Alleen, ik wou dat wat in een filosofisch kader plaatsen. Want je ziet dus dat uh, een heleboel slimme mensen vroeger een aantal dingen hebben bedacht en ook de toepassing van energie. En we zijn de energie dus gaan beheersen op een bepaalde manier, waardoor we eigenlijk een grotere voetstap zijn gaan maken in het geheel. Maar tegelijkertijd is onze, onze behoefte aan dingen is ook groter geworden. Mm -hmm. Dus we gaan steeds verder. Uh, dingen willen hebben ja, die energiekosten en die kosten. Dus we moeten uiteindelijk toe naar recycling. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het, het, het, het verhaal waar we, waar we mee zitten. Maar dat is toch een soort gebed zonder end. Want door ja. hè, dat onderzoek, dat, dat, dat levert allerlei dingen op. Maar daardoor kunnen we ook weer veel meer. Hè, ja, dat dachten we net ook bij uh, het verhaal van Bert Meijer. Van straks ja. zijn er 10, 10 miljard mensen op deze aardbol. Nou, die moeten ook allemaal ge gevoed en. Uh, Um, gekleed worden, nou dan ja. kun je dus met behulp van die chemie misschien wel daarin voorzien, maar daardoor gaan er misschien wel weer juist nog weer, weer meer mensen komen. Dan komen er niet ja. 10, maar 13 miljard. En dan, dus dat, dat, dat proces is dan toch ook eindeloos? Het, dat, dat proces is in die zin eindeloos dat, we, dat het ook een bewustwordingsproces is van hoe we uh, zeg ja. maar, uh, op een andere manier met, met dingen omgaan. En ja. Uiteindelijk weten we dat die zonne, uh, de zonne-energie is op een gegeven moment ook op. He, maar dus als we iets weten te benutten, dat, dat we inderdaad in een recycle modus komen, he, van, van cradle tot, uh, hm. tot grave tot cradle. Nee, van cradle tot cradle moet ik zeggen. Ja. Ja. <laughs> dat is ook zo'n mooie kreet, maar dat is een bewustwordingsproces. En ja. om dat bewustwordingsproces te laten plaatsvinden, zullen mensen meer moeten beseffen van: uh, ja, we hebben genie, maar sommige dingen zijn, uh, zijn eindig als we bijvoorbeeld olie gaan opgebruiken. Ja. Maar dat is niet eindig als we in staat zijn... om weer cellulose te maken. Dus bomen te laten groeien. Ja. Uh, en, en daaruit, zeg maar... Uh, met behulp van de zon en, het, en de CO2... En, en, en zuurstof om een aantal dingen te maken. Ja. Dus jij zit het in een combinatie van chemie en bewust, bewustzijn, ja, bewustwording. exact, ja. ja. ja. Nou, die twee gaan niet zonder elkaar. Ben, dat is nee. een, mooie, een mooie toevoeging, een mooie ja. aanvulling. Ik dank je wel. Uh, okay. veel plezier morgen in delft ja. als je gaat kijken. Graag gedaan. Ja, als je er komt, dan uh, moet je beslist even langskomen. Ja, dat is goed. Nou, veel succes. Okay. Veel plezier. Dag. Ja, dank je wel. Dag. Ik kan ook gewoon gaan kijken in het bedrijf waar je gewerkt hebt natuurlijk. Dat is ook leuk. Um, Koos. Hallo. Alex. Hey Hallo. Hallo. Wat is jouw uh, houding, verhouding met de chemie? Ik ben net terug uit Amerika, tenminste een paar weken geleden. Oké. Okay. Heb ik uh, zeven weken gewerkt aan een project samen met een aantal theatermakers daar. Om uh, gesponsord door de uh, Department of Chemical Evolution in Atlanta. Uh, het proces wat de moleculen uh, beleven en uh, hoe ze onder moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Om dat neer te zetten in een theatrale vormgeving. <laughs> dat is pas een goede combinatie, zeg. Theatermaker van chemische processen, van chemische, ja. Ja, ja, heel interessant. Ho want je bent theatermaker... En hoe kom je daar. Ik ben bij liggen? jou in het programma gezeten, Lex. Ik ben uh, van de Lunatics. Uh. Oh, je bent Koos. Ja, ja, ja, deze Koos. Ja, als je zegt Koos, dan. Dat, nee, nee, nee, wat leuk. Ja, ja. De, maar het gaat niet zozeer om. Uh, om uh, um, nee, dat snap dat, ik nee, het was gewoon heel uh, typisch dat je het daarover had. En, uh, maar hoe kom je nou. Hoe kom je dan dan, daar dan in. Uh, in in zo'n project terecht? Want het lijkt heel. zeg maar. educatief, als ik het mag zeggen. Zo. Ja, dat is het, was het ook. De, wat dat betreft was de chemie. <laughs> tussen de Amerikanen, ons uh, <laughs> iets minder. Want wij wilden echt uh, gewoon theater maken. Een spannende uh, verhaal vertellen. Uh, en, en kijken hoe, hoe, ja, hoe wetenschap uh, theater spannend kan maken. Ja. En, en dat is niet helemaal gelukt. We gaan ook, wordt uh, nu straks op Oerhol ook gespeeld. En dan gaan we het iets anders aanpakken. Wel, wel weer met die Amerikanen. Uh, maar het leuke eraan is dat, uh, wat ik de grootste ontdekking was eigenlijk. Dat uh, een van die professoren, die vertelde ons. Die zei, weet je dat, dat dat hele verhaal van uh, de, de survival of the fit is. Hmm. Dat, is, uh, dat is eigenlijk gelul. Da dat is het helemaal niet meer. Dus ze hebben ontdekt in, uh, in, uh, in microscopisch klein niveau, hebben ze ontdekt dat als je een aantal moleculen bij elkaar zet en uh, je, je onderwerpt ze aan moeilijke omstandigheden, dat dan niet de fittest overleeft, hmm. maar juist het groepje wat het meest divers is. Ja. Yeah. En dat vond ik echt shocking. Ja. Yeah. Toen dacht ik, hé, ik wat... veel, dus... Dat... <laughs> ja... <laughs> dat is helemaal niet shocking. Dat is toch een. Dat is toch een uh... Ja, waarom is het nou? nou shocking voor jou? Nee, nee dat was een openbaring ja? ook eigenlijk een beetje. Ik ja. denk, shit, als het daar zo klein al is. Als, als blijkt dat een groep van moleculen uh, onder moeilijke omstandigheden. Niet de sterkste, of, of de mooiste, of de lelijkste, maar, maar gewoon juist alles bij elkaar. Dus de, zwakkere, de de, de, de, de, de, de stomme. Whatever, even, hè? hoe, hoe zitten moleculen in elkaar? Ik bedoel, jij bent moleculen, uh, het autostuur is moleculen wat ik nu vasthoud, de telefoon. Maar ik bedoel, als juist die hele diversiteit, hoe diverser die is, hoe uh, groter de kans is dat die... Uh, dat, dat die uh, overleeft dat hij langer leeft. En dat ja. vind ik mooi. Dat vond ik een mooi gegeven. Ja, dat is ook een... een, een, een dan krijg je het opeens nog eens een politieke dimensie. Ja, ja to, to, toen moest ik meteen daar aan denken. Ik, ik zat in Amerika, al die verhalen, wat die, ja. wat die man allemaal roept en zo. En, uh, ja. Dus ik vond dat... Uh, ik dacht, dat, dat zal ik jou even... Heel goed. Hey, hoe vond jij het... Um, want je hebt je dus moeten verdiepen in die scheikunde. Ik weet niet of je dat van nature ook vertrouwd is. Dat... Beetje. Maar ik vond dat heel uh, interessant, maar vooral omdat uh, hij, uh, die professor David Lim, die vertelde er heel, heel mooi over. Die, ja. die man is gewoon helemaal uh, gebiologeerd door uh, chemie. Die, die, die kon er zo prachtig over vertellen. Ja. En, uh, en ik vroeg ze dan, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, ja, je gaat uh, moleculen onderzoeken. Wacht even, moleculenonderzoek onderzoek, heb je dan in een zak? Of, <lacht> ja. of een vrije, uh, Koop je dat in een supermarkt? Nee, ja, die koop je, zegt hij. Ja, die koop je, en die, die, die, die, dan pak ik een aantal moleculen en die, die stonden ze in elkaar. En, ik heb hem echt helemaal uh, gevraagd hoe hij... Uh, hij moest het bijna aan tafel uh, ja. voordoen. Ja. En uh, ja, dat is... is uh, je kunt het je niet voorstellen, maar... Uh, uh, hij vertelde dat de NASA... Die heeft uh, besloten om... Uh, ja, ze zijn op zoek naar water. Hè, dat dat net als met ons olie je krijgt water op te, op te raken. En uh, de NASA heeft besloten om uh, ook de Department of Chemical Evolution te ondersteunen, te sponsoren... Om op zoek te gaan naar water... Op, moleculeniveau En uh, ze hebben dat een prachtige uh, naam gegeven, dat heet Sine qua non. Uh, dat betekent without which nothing, dus zonder dit heb je niets. Mm. En ze zitten wel eens te denken: van uh, wij maar reizen naar Mars en naar de Maan, maar misschien vinden we het gewoon al hier in, in, uh, in, op een heel ander buitenaards niveau, namelijk in het micro microscopische. Mm. En daar hebben ze nu heel veel geld in gestopt. En dan zijn ze nu onwijs aan het onderzoeken. En die, die chemische professoren, die, die, prof, die profiteren daarvan. En ik als theater maak ook een beetje, want. Ik was erop meeliften en dat proberen aan het publiek duidelijk te maken. Ja. Dat het belangrijk is dat daar onderzoek wordt gedaan. En uh, ja, ik vond dat alleen maar uh, gewoon fascinerend om, om, om te ontdekken. Bijvoorbeeld wat ik net vertelde van die, van die diversiteit. Maar ja. ook dat mensen op zo'n klein niveau, je kunt je voorstellen dat ze daar helemaal aan proberen een, een oplossing te vinden uh, om, om de wereld te redden. Ja, te ja, natuurlijk. Maar ja, dat is, dus, dat, is, dat is dus nog steeds de droom van wetenschappers. Overigens, uh, wat jullie delen, begrijp ik ook, is verbeeldingskracht. Want ook zo'n professor gebruikt dus zijn voorstellingsvermogen van iets wat hij ja. helemaal niet kan zien ja. of jij ja, zegt je koopt een zak met moleculen, maar dit zie je helemaal niet. Dus dat, dat delen jullie dan toch ook? Ja, ja, dat was ook het leuke. En uh, we hebben een aantal testen gedaan uh, van een voorstel hoe we het willen neerzetten, hoe we dat ook op oor gaan doen. Uh, en, en, ik bedoel, er is geen speler op het speelvlak. er is geen decor, het is alleen maar publiek en het publiek. Uh, ...wordt geleid uh, door een stem op een mp3-speler. En dan, en dan gaan ze iets heel bijzonders meemaken. En als je dat van boven vult, <gülpij> dat lijkt net hoe moleculen zich gedragen. <gülpij> dus, uh, Geweldig. Ja, dus als je tijd hebt om naar Oerol te komen, dan moet je maar kijken. of de Wa Hoe heet jullie voorstelling, Koos? Bij de voorstelling heet Sinequanon. Sinequanon, natuurlijk. Ja. En wanneer spelen jullie op Urol? Wij spelen van uh, 17 tot en met uh, 26 uit mijn hoofd juni. Uh, okay. de met Twee de Lunatics, ja. Overigens, en dan laatste ding, uh, leeft, leeft de chemie in Amerika? Of, ja, heel erg. Dat, uh, uh, ja, ik ben naar Amerika zo groot, woord, dus het is een groot land ook, alles ja. is groter. Uh, uh, maar ik ben in Atlanta, ik ben uh, een paar staartjes geweest. Maar daar leeft het heel erg, zeker op die uh, universiteit. Ja. En er werd dat ook uh, gevierd met lezingen, en, uh, en er waren wetenschappers vanuit het hele land uh, daarheen gekomen voor studiedagen. En het, uh, ja, het is een groot, ding. Het was een groot ding. Ik dank je hartelijk dat je gebeld hebt. Uh, en euh, nou, tot op Oerol. Dank je wel. Ja, Veel succes, Ko. Dank je wel. Dag. Zometeen nachtvluchten. Natuurlijk uh, gaat het hier de hele nacht door. Op hoog niveau. En uh, maandag heeft... Wie zit er dan hier op deze stoel? Ik weet het even niet. Colette van der Ven, precies. Colette. Die, zit, die heeft als gast Michiel uh, Vladimirov. En die, als het goed is neemt hij in de Eerste Kamer uh, zitting namens D66. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Colette, um, dit is Lex. Jij praat met, nou, mogen we hopen, een senator namens D66... Michael Vladimirov, het is nog niet helemaal zeker... maar we gaan er wel vanuit. Eén van zijn dochters werkt bij hem op het advocatenkantoor. Waarom noemen ze hem altijd de Brit? Nou, begin daar maar eens mee. Ik wens je een mooi gesprek en veel plezier. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.